Groot-Brittannië wil bij de brexit niets van de soevereiniteit over Gibraltar opgeven. Dat heeft premier May, de regeringsleider van het Britse overzeese gebied, verzekerd. De EU stelt dat Spanje en Groot-Brittannië om de tafel moeten over de positie van Gibraltar na de brexit. Want er is al decennia lang discussie bij welk land het eiland hoort. Als Groot-Brittannië en Spanje het niet eens worden, dan valt Gibraltar na de brexit buiten de handelsakkoorden. In Rotterdam zijn in totaal 18 mensen aangehouden vanwege de onrust tijdens de wedstrijd ajax Feyenoord. De politie werd bekogeld met vuurwerk door Feyenoord supporters op het stadhuisplein. Ze konden daar de wedstrijd ajax Feyenoord vanmiddag op een groot scherm bekijken. Honderden fans waren daarop afgekomen. De klassieker eindigde in een 2-1 overwinning voor Ajax. Een ongeluk met een busje van een orgaantransportbedrijf heeft op de A12 urenlang vertraging veroorzaakt. Het busje was bij Bodegraven gekanteld en omdat er gevaarlijke stoffen aan boord waren had de politie meerdere rijstroken afgezet. Het ging om de stoffen die nodig zijn om organen te bewaren tijdens transport. De organen aan boord zouden zijn veilig gesteld en naar een ziekenhuis vervoerd. In Colombia wordt met man en macht doorgezocht naar overlevenden van de modderstroom. Er zijn zeker 200 doden gevallen en er worden nog honderden mensen vermist. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden is volgens het Rode Kruis niet groot. De ervaring leert dat weinig mensen het overleven als ze worden meegesleurd door een modderstroom. Daarnaast is het opsporen van de slachtoffers erg lastig omdat de geur verdwijnt in de modder, waardoor speurhonden weinig kunnen doen. Meer dan 1100 Militairen en politiemensen zijn ingezet voor het graafwerk. En dan het weer. De bewolking neemt steeds verder toe. Vanavond en vannacht lokaal kans op nevel- en motregen. Morgen start de dag grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon door. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Welkom bij Pinsel Radio Show 1222, 1222 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Berne u gasteren voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Eén slechts, ja eigenlijk maar slechts één uh, nieuw album. Het gaat een beetje tegen de traditie van dit programma in, maar dat maakt niet uit. Tom Grant met sipping. Beauty, dat is zijn nieuwe album. En daar gaan we nu naar luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hier op CFM Zandvoorts. Bij Radio.info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 one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.anayamusic.com.